Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse systemen proberen te hacken. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd in Washington. Volgens Amerikaanse experts heeft president Poetin de democratische partij van Clinton laten hacken. En zij waarschuwen dat ze zoiets ook kunnen proberen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Artsen gaan meebetalen aan een juridische strijd tegen vier tabaksfabrikanten die in Nederland sigaretten verkopen. Dat meldt de vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Zieke Ex-Rokers en de stichting Rookpreventie Jeugd verwijten de fabrikanten dat er bewust verslavende stoffen aan de sigaretten zijn toegevoegd. Dat moet strafbaar worden, vinden ze. De Nederlandse wegen gaan er heel anders uitzien door zelfrijdende auto's. Rijkswaterstaat en een kenniscentrum voor verkeer hebben onderzocht hoe wegen en verkeersborden moeten worden aangepast. De rijstroken kunnen smaller worden en de vangrail tussen de wegen kan verdwijnen. Daardoor komt er ruimte voor meer rijstroken. Het aantal winkels dat leeg staat is vorig jaar wat gedaald. In 2016 stond iets meer dan 7 van de winkelpanden leeg. Die daling komt doordat veel panden een andere bestemming krijgen. Ze worden omgebouwd tot huizen of horeca. In veel steden worden shop-in-shops steeds populairder. Meerdere winkeliers die samen één pand delen en de hoge huurprijs opbrengen. De situatie in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is onhoudbaar, zeggen artsen zonder grenzen. De meeste vluchtelingen wonen in dunne tentjes die niet bestand zijn tegen de harde wind, lage temperaturen en zware sneeuwval. Hoogzwangere vrouwen en chronisch zieken slapen op de grond zonder verwarming. Het kamp op Lesbos kan tot 2000 vluchtelingen aan, maar er zitten er nu twee keer zoveel. Dan nog het weer. Eerst opklaringen en een enkele bui. Later meer regen en die gaat over in sneeuw. Het wordt 5 of 6 graden. Morgen guur met winterse buien en veel wind. Aan zee is kans op storm En het wordt morgen een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ja. En het is? <laughs> knars. Kijk, kijk. Nou weet... Het zit in de familie, want mijn dochter, mijn dochter die, die knarst ook verschrikkelijk met de tanden. Dus, oh, dus... komt het daar van? Ja, ja, volgens mij wel. Oh, ja. Ja. Volgens mij nou, nou weten de Zandvoerders van wie het wie... er eentje is. Ja, dat is heel is belangrijk. Nee, dat is heel belangrijk. Nee, maar jij woont in Zandvoerders, maar je ja. bent nauwelijks geen Zandvoerders. Jawel, tegenwoordig wel. Ik heb uh, de afgelopen 20, 25 jaar heel veel uh, in Egypte gereisd en gewoond en gewerkt. Even een start. Je bent begonnen met studie. Ja, ja dat gaat dat Archeologie. eerst. Archeologie. Archeologie, ja. Vertel even wat over dat vak, want ik stel me steeds voor... dat het is iemand die met een schepje en een zeepje en een stoffertje... Eh, kijkt wat er ergens onder de ja, grond geslaagd, zit. Geslaagd in één, in één keer. Dat is precies wat het is, ja. Maar ja, er ja. zit natuurlijk voor miljarden aan oudheid nog steeds onder de grond... Uh, ja, Als je het in geld wil uitdrukken, dan zou dat kunnen. Maar het meeste wat ik opgraaf of wat je opgraaft als archeoloog is helemaal niet zo verschrikkelijk waardevol. Het is alleen een enorme informatiewaarde. Dus het ja. dus, gaat meer over, uh, ja, over wat voor informatie het je oplevert als je het bestudeert. En als maar als je hoe, er daarna een boek over hoe, hoe ben je ertoe gekomen om archeologie te gaan studeren? Altijd al. Was gebeurt. je vroeger al aan het, uh, als kind al aan het onderzoeken? Als kind uh, begroef ik uh, doosjes, doosjes, in de tuin bij mijn oma. En die ging ik dan na een tijd ging die weer opgraven. Oké. Oh, okay. <laughs> en, en ik ben nog steeds Ik, ik jut ook veel. Dus het strand. Okay, je zegt wel op ja. het strand. Ja. Ja. Strand jutten is wel. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, dat en dan ook zeggen, iets, hè? Waar komt het vandaan? En zo en Soort ja. archeologie. Hè? Ja. Ja. Ja. ja. Maar goed, een leuke, leuke studie is dat geweest. Maar een zware studie. Ja, nou, valt wel mee. Oh. Maar, leuke studie.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 Goed, ja. nu heb je ja. een prachtig boek geschreven. Nu heb ik een boek geschreven. En dat ligt bij de Bruna. En dat ligt onder andere bij de Bruna. De Vries in Haarlem ook. En je kan het ook op de website kopen. Okay. Kijk, en de website is? Uh, Blikvelduitgevers.nl En als je daar googelt, dan uh, word je er vanzelf naartoe geleid. Je kan ook googelen naar Jolande Bos. <lacht> ja, dat werkt ook. En, dan ja. Werk ook. en dan krijg je alles te lezen. Echt een beroemdheid. Ja, dat ben je. Ja. In Zandputse beroemdheid. Ja. Goed, dat boek dat ligt bij de Bruna. Ja. Kosten. 3750. Kijk, en dan krijg je ook niet een dun pocketboek, maar nee, is het een dik boek met foto's en teksten? Ik en ben alles. dol op foto's, dus er uh, moesten veel foto's in. Heel veel, uh, ja, heel veel over voorwerpen die ik zelf heb verzameld in de loop der jaren. En foto's die ik gemaakt heb op reizen naar Egypte. Dus volgens mij een heel leuk, rijk geïllustreerd boek. Ja. Heb je voorwerpen thuis ook? Veel ja. voorwerpen ja. thuis liggen. Hè? Ik geef ook lezingen erover en dan neem ik ze vaak mee. Uh, ja. Ja. Misschien Heb je wel eens in Zandvoort lezingen gehouden? In ja? het museum heb, misschien? Nee, ik heb ja, wel eens he? lezingen gehouden uh, heel lang geleden... maar ik ben uh, vast van plan dat weer actief op te pakken. Ja, dus, dat is leuk. Ja, maar ik neem aan dat je toch <laughs> weer binnenkort naar Egypte trekt. Uh, ja, hopelijk wel. <laughs> hopelijk wel. Nu zijn er mensen die luisteren en die zeggen van... wij gaan op vakantie naar Egypte. Zou het toch niet verstandig zijn dat ze eerst dat boek kopen... en dat even doorkijken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 Ja, ja ja thuis maar klein, klein museum. Ik uh, heb het in opslag, maar het is. Uh, <laughs> ja. Ja, het is je een zou een misschien museum. in het museum uh, een keer een tentoonstelling kunnen. Het zou heel leuk zijn. Ja, ja? ja. toch, Pieter? Dat nou, dan me dan toch. We, een... we dat weten me... nu wie ze ja. is, maar Daarom. waar ze ja. is. Ja. ja, ik hou mij uh, aan bevolen, hoor. Ik, ik, leuk. Ja. ja. Ik was eerder. Ik was eerder ja. een, uh, een expositie van uh, gezichtsluiers gedaan in het Rijksmuseum voor oudheden. Ja. ja. Dus uh, en. Over een half jaar ligt een deel van de collectie in Berg op Zoom tentoongesteld. Nou, kijk. En dan uh, dan een zou je een toch een zeker hier in Zandvoort een uh, tentoonstelling nou, Eigenlijk wel, hè? Ja. <laughs> Daar gaan we wat aan doen. Goed, Dieter. Daar ja, gaan we gaan wat aan wel. doen. En, en nogmaals, uh, gaan Blikveld uh, uitgevers... of gewoon, gewoon intikken, en dat heb ik Jolanda gedaan, Bos. Jolanda Bos. Je kan ook e-mailen. En, en ik ga nog ineens meer zeggen van de, welke bijnaam ze heeft... Uh, <laughs> dat weet heel Zandvoort nu. Maar als je tikt Johan de Bos op de internet. dan, dan komt, komt er een kom, lading. Dan komt het allemaal tevoorschijn. Ja, ik ben, ik, ik vind het, ik ben toch wel een beetje trots op ja, wat hier is. Ja, dat, het uh, nou, ik ook eigenlijk. Ja, onze onze <laughs> ik vind het heel Zandvoortse beroemdheid. <laughs> ja. En uh, nogmaals, uh, luisteraars, ga naar de Brune toe en koop dat boek. Werbel uh, Heritage. Ik vind het een rotwoord. Ja, draagbaar erfgoed. Maar is het wel in het Nederlands, Jolanda? Het is een Engels boek. Oké. Okay.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 Uh, en dat boek goed lezen, want het is belangrijk. Ja, Als je naar Egypte gaat, dan gaat het echt nog meer voor je leven. Dankjewel voor je komst. Dank jullie wel. Dank Jolanda. say that in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 Leads to only one thought And it's this: mm, It's so good Nothing else can replace Just your slightest embrace And if you only would For the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling says seaball, we win! Ik zit zo te genieten van Sesmo, eh, Sessie Bon. Sessie Bon, Louis Armstrong. Ja, dit, dit, dat kan je de hele avond of de hele ochtend mee vullen. Eh, aan tafel. Ja, ik zie in ieder geval Ivo Bos. Ik zit met die bossen in Ivo, mijn ja, hoofd. Ja. Het is toch wel heel apart. Dat knarsen, die bossen, he? dat knarsen, hè? Ah, dat knarsen, Pieter. <laughs> ja, dat knarsen van bos. Maar het is wel leuk. Ja, Ivo Lemmer zit hier. En uh, Gilles? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen.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 Dus, ja, nou maar nu, fijn toch? Fijn. Maar nu? Ja, nu. nu, nu, nu, nu uh, het kernteam uh, is, is de initiator van, uh, van het geheel. Uh, althans eigenlijk de ondernemers. Maar het kernteam heeft uh, de taak opgenomen om, om dit uh, te realiseren. En uh, binnen het kernteam hebben uh, uh, Gilles, Ingrid en, uh, en ik uh, de taak gekregen... om, een, uh, om het, de stichting op te zetten...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 Bestuursleden zijn uh, uh, mensen die uh, veel voorstand geven en, en niet te veel uh, andere taken hebben. Laat ik het maar zo zeggen. Oké. Okay, ja. Dat die ze alle tijd hebben, de... hè? He? Wij zijn nog de... helemaal niet begonnen met... Nee, met, uh, nee want nee. Uh, iedereen is druk bezig. Nou ja... Zorgen, dus. <laughs> uh, kijk, we, we kunnen wel gaan zoeken... maar als we nog niet kunnen... Uh, we waren toen nog niet zeker of het begon. Dus uh, we zijn nu... we moeten sollicitatie eruit zetten... we gaan kijken wat voor profiel hoort daarbij...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 Kan je dat nog herinneren? Ik heb dat gelukkig uh, niet zelf meegemaakt. Want ik was toen geen ondernemersantwoord. Oh. Uh, ik ken de verhalen wel natuurlijk. Ja. En uh, die zijn vaak smeuïg. Ja. En, uh, ja, die neem ik dan de kennisgeving aan. En denk ik, uh, het is nu een andere situatie. Een andere, ander moment ook. Je kunt toch met uh, terrasbelasting op, op, op, aan toe. Op een andere manier. Richten. Maar we zijn er uiteraard wel door het verleden wijzer geworden. Dus uh, de manier waarop dit hele innovatievond tot stand gekomen is. Is uh, denk ik heel zorgvuldig gegaan. Het hele traject. Ook mede omdat het...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 Uh, is dat steeds leidend geweest in alle discussies. Ja. <coughs> en we zijn het in het kernteam ook niet altijd met elkaar eens geweest. Nee. En dat is juist mooi, dat is hè. Goed. Dat we altijd ja. Ja. Uh, in gesprek ja. zijn, in discussie ja. zijn ja. met elkaar ja. en gaan weg ook dingen aanpassen. Uh, we hebben participatiebijeenkomsten gehad, waar uh, hele mooie terechte kritische punten werden neergelegd, die we in het kernteam nog niet bedacht hadden. Maar dat wordt dan meegenomen in de volgende kernteamoverleg. Uh, ja. En uh, flink gediscussieerd. En daar ja. komt dan weer een vervolgstap ja. Ja. uit. Ja. Het is natuurlijk een verademing dat iedereen zo een beetje meedenkt en, en positief erachter staat.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 En uh, verder, ja, uh, die zal je altijd uh, houden, volgens mij. Uh, ik heb dat van de week nog met iemand over gehad. Dat, je hebt die gelukszoekers, uh, of wat ja, zo maar gezegd... Ja, ja. die hier op een mooie zondag komen en denken... zo, dat is uh, een mooie dorp, daar kan goed, goed geld even verdienen. Kassa, uh, ja. Maar die vergeten om ook een keer uh, op een winterse vrijdagmiddag te komen. Of, uh. Maar goed, die mensen hou je altijd. En uh, ik, ik hoop alleen maar dat we met het innovatiefonds zulke mooie initiatieven kunnen uh, gaan uh, ontplooien... en investeringen kunnen doen, waardoor het ondernemersklimaat sowieso beter wordt...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 En 30 dagen. 30 dus. dagen, oké. Okay, dus dan. Dan. Um, dan krijg je gewoon naslag van de belasting. Van, uh, van uh, gemeentebelastingen. Ik denk dat het een opluchting is voor. Uh, ik noem maar wat Peter Tromp. Die uh, met zijn feestverlichting. Uh, nog niet de helft van de middenstanders die uh, betalen daar mee. En het is natuurlijk teleurstellend als je de winkeliers afloopt. Van, wil je een bijdrage doen in de feestverlichting? Dat misschien 10% daarop reageert. Ja, ja de, de, kijk.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 Loggerproces. Ja, wij zijn, zijn allemaal ondernemers, hè, Pieter? Dus, ja, maar er zijn redenen. Wij kunnen wel ja. snel schakelen als nodig is. Dat zijn Precies. we wel gewend. En uh, dat zal zeker gebeuren als er iets voordoet. En uh, er komt iemand met een plan. En het, dat, dat moet over een maand gebeuren. Dan denk ik dat we dat voor elkaar krijgen. Ja. Oké. Okay, nou. nou, maar het, het, het, het maar mooie van het, het, voorbeeld, voorbeeld van Ivo... Uh, van feestverlichting ja. op de boulevard... Uh, dan kan je denken, ja, dat, is dat dan voor de standpachters leuk? Maar eigenlijk vind ik...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 Dus dan dat geldt ook anderen. voor Bentveld? Ja. Uh, geldt ook voor Bentveld? Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, uh, Alles binnen de gemeente. Ja. Er komt steeds meer duidelijkheid, uitstekend. Ja, ja leuk. Okay. En hoeveel ondernemers zijn er nu op dit moment die? Uh, dat weet, weet Volgens mij rond de 500. Rond de 500, toch? Echt waar zoveel? Uh, in het centrum van het over 360. Ja, we hebben okay. 360 in het hooggebied en ja. dan uh, die andere 140 in het laaggebied. En dat zijn dus niet alle ondernemers z'n antwoord... maar dat nee, nee. zijn alle ondernemers waarvan verwacht wordt... dat er een reclamebelasting gegeven ja, kan worden. Ja, ja, ja. Ja. Dat ze vallen onder, een, uh, onder die belasting. Ja. Ja. Als ik naar reclamebelasting kijk... kijk je dan ook naar gemeentelijke gebouwen... die reclame maken? Ja, de, de, de, er zit wel naar gekeken. Ja, het, nee, <hijf2> <hijf2> ja nee, in principe gaat het om elke reclameuiting. En het werd ook in, uh, in de Raad gevraagd door, door uh, Belinda... Van, maar hoe zit het dan met een vereniging van eigenaren... die een bordje heeft staan, uh, ja. uh, VV, uh, nog wat... Ja. Um, ja, die worden, dat zijn maatschappelijke belangen en die vallen daar niet op. Oké. Okay. Okay, ja. Scholen is ook zo'n voorbeeld. Ook ja. zoiets, ja. Kerken. Ja, kerken ja. Ja. Ja. Nou, precies. Ja. Het is uh, enorm duidelijk weer geworden. Uh, Elke keer weer, hè? Maar weer kom alsjeblieft ja. vaker langs, dan kunnen we er steeds over praten. Door. Wij wachten de uitnodiging, school, dus <laughs> ah, In ieder geval, ik wens jullie een zeer voorspoedig seizoen toe. Ja. En dat alles uitstekend loopt, ook voor de ondernemers van Zandvoort. We Zijn al vol gezin? Ega, Uma casa portuguesa fica bem. Pão e vinho sobre a mesa. E se a porta ou mesmo mente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta francesa fica bem. Que o povo nunca desmente Na alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas O um cheirinho alegre Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim O São José das Leijas Mais o sol da primavera É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar a fartura da carinho E a cortina da janela, o luar Mas o sol que bate nela Basta pouco, pouco cheiro para latinar Uma existência singela Natuurlijk hoorde u Aminia Rodriguez heerlijke muziek. Gerrie, heb je weer goed gedaan. Nou, dank u wel. Ja. Uh, aan tafel is het een, een volle bak geworden. Kijk. Want ik zie hier een Ach, ja. hoop mensen om me heen zitten. En dat is Ingrid Muller, Daar ben ik altijd blij mee als het er is. <laughs> en Peter Tromp. Morgen. En Ben de Jong natuurlijk. En verder stapels, stapels zakken, tonnen, vol met loten. Ja, en ja, nu ja. zit Zandvoort in spanning. Ze hebben ja. niet de staatsloterij gewonnen... of de loterij maar deze loterij is weet. ook heel belangrijk. Ja. Peter, hoeveel loten zijn er omgezet? 30.000 verdeeld. Er zijn er 1.500 nog van over...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 we proberen ieder jaar weer wat. Vroeger was het naam, adres, telefoonnummer en e-mail. En uh, ja, de mensen hebben het allemaal hartstikke druk in de maand december. Dus <lacht> willen eigenlijk wel uh, meedoen.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 Nee, de, niet de vuilnisbak, maar de papierbak. Zo hoort dat. Ik wou maar ja. Vrienden, de hoofdprijzen. Nee, nee eerst nee. de weekprijzen. Oh, voor de laatste. De doen. Okay. En dat zijn er maar liefst 22 in totaal. Kom erop met die weekprijzen. Uh, ik stel voor dat Ingrid de eerste 12 doet, de eerste 11. En uh, Ben Dobi uh, de laatste. Uitstekend. Want zij hebben het opgeschreven en ik heb mijn bril niet bij me. Ik schuif mijn microfoon even. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Een fles luxe drank, aangeboden door Krank XL, gewonnen door Angelique van Kuilenborg. Kunnen we waarde van 20 euro, Besteed besteden bij Bloemstierkunst Bluis door Martin Landwert. Een kilo bobkaas naar keuze, aangeboden door Kaashuis Tromp... door de heer of mevrouw C.B. de Vreng. Oh. Een cadeaubond, de waarde van 15 euro, aangeboden door Blokker... de heer of mevrouw Rox. Een cadeaubond, de waarde van 15 euro, aangeboden door Slingeroptiek... R. Driehuis. Vier botermalse biefstukken, aangeboden door Slagerij Horneman... Joke Heikoop. Cadeaubond, de waarde van 10 euro, Zandvoortse Apotheek is de aangever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 Familie Keur. Dat geef ik nu even door aan. Bent de Jong. Ja, dank u wel. Dan gaan we verder met de laatste uh, winnaars. Even kijken hoor. Nummer 13. Bestedingsbond van 15 euro voor Fashion Store. Aangeboden door Centerpars. Gewonnen door de heer of mevrouw Steegman. En met saté menu met een swirl door de, aangeboden door Plein. Een uh, snackbar. Um, gewonnen door uh, de heer of mevrouw B. Juffermans. Een cadeaubond te waarde van 10 euro van Van Vessem door, um, dit is een mevrouw, Shana, van Shana Surypers gaan we vanuit. En het boek van Frans Molenaar aangeboden door het Sanfors Museum... gewonnen door Emre Kusser, als ik het goed lees. Cadeaubon te waarde van 12,50 euro van Arie Guit, gewonnen door heer of mevrouw A. Cornet. En koffie, thee of chocolade cadeau van tea, Chocolate and More... gewonnen door heer of mevrouw J. Visser. Visser of Kisser?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 Cadeaubonten waren van 15 euro van vlugfashion. gewonnen door Lydia. En de laatste, een tas van Missoeno, gewonnen door de heer of mevrouw Kamminga. Gefeliciteerd ik wil, allemaal. Ik wil ook ja. alle winnaars feliciteren met hun uh, cadeau. En uh, jullie, jullie zien hem heel snel tegemoet.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 het gaat eigenlijk gewoon uh, vanzelf. Er zijn er ook een hoop bij die ieder jaar gewoon zeggen... nou, ik doe mee. Het ja, ja. is toch een goede Leuk, voortzetting he? op ja. onderwerp... wat we net ja. behandelden? Ja, nou en of. Ja, nou ja. En, uh, dus je bent een positief gesteld. Jawel, jawel, de die -hard ondernemers zitten er ook altijd bij... om bijvoorbeeld er eentje te noemen... de, de, de gebroeder Stiphout... Die, die sinds jaren dag al een hoofdprijs... en uh, dat is uh, niet ja. niks. We gaan naar de hoofdprijzen stelen, dus, toe, Peter. ja. En we hoe gaan we hier, dat doen? We gaan trommelen en jullie gaan uit de... de ja. We hebben hier een uh, trekken, uh, zakken tonnen bij elkaar staan. En uh, daar, zijn, daar zitten alle loten in... vanaf dag 1 tot en ja. met uh, gisteren, gisteren... die ingevuld zijn. Uh, de prijswinnaars van de afgelopen weken zitten er ook weer in. Want dat we is wel zo eerlijk. Hoofd, ja, die is... kunnen dus ook een hoofdprijs winnen. Uh -huh. En... Uh,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 Feel her gentle Oh, dat kan ook maar nog meer. Ja, dit was neem, natuurlijk de Moedie maar. Blues. Nee, en ja, dames en, oh. en heren, hoop klaar hier aan tafel. Oh. <coughs> maar het is weer rustig. Uh, Peter, je blijft nog even zitten. Ja. Want uh, morgen is er een concert. Ja, en volgende... En nee, en over twee weken weer. Maar dat is Stichting Classic Concert. Daar dus horen jullie volgende ook nog. Het bestuur van de Stichting Nieuwjaars Ja. Maar morgen? Morgen, grote dag, 170 zangers en zangeressen. Dus die kerk het...